teardrops you keep rushing away say you don't even know somebody cares if you let me Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een officier van justitie in Amsterdam is op dit moment een van de zwaarst beveiligde mensen in Nederland. Ze wordt 24 uur per dag bewaakt in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Bronnen binnen justitie zeggen dat een doodseskader, de Tattoo Killers, dreigt haar te liquideren. De groep zou verantwoordelijk zijn voor verscheidene moorden in de onderwereld. Drie verdachten die lid zouden zijn van de groep verschijnen morgen opnieuw voor de rechter. De bedreigde vrouw is de aanklager in deze zaak. Ze is er morgen niet bij vanwege de bedreiging. De officier haalde zich de woede van het doodseskader op de hals. door de manier waarop ze de verdachte bejegende. Ze is met haar gezin ondergedoken. Kredietbeoordelaar Stannard Poors heeft nu ook van Spanje de kredietwaardigheid verlaagd. Volgens de kredietbeoordelaar is de financiële positie van Spanje verzwakt. door de kwakkelende Spaanse economie en zijn de vooruitzichten slecht. Gisteren verlaagde Standard Poor's ook al de kredietwaardigheid van Portugal en Griekenland. Dat laatste land heeft de komende drie jaar mogelijk 135 miljard euro nodig om zich van zijn schuldenlast te ontdoen. De eurolanden zijn bereid een deel daarvan aan Griekenland te lenen, zei de Duitse bondskanselier Merkel vandaag na een gesprek met IMF-topman Strauss Kahn. Ze herhaalde dat Griekenland dan wel forse financiële hervormingen moet doorvoeren. China moet zijn bronzen medaille van de landenwedstrijd turnen op de Olympische Spelen in Sydney inleveren. Het land heeft gesjoemeld met de leeftijd van een van de turnsters. In Sydney in 2000 was ze officieel 17 jaar oud. En bij de Spelen in Peking, acht jaar later, was ze maar drie jaar ouder. In Sydney was ze volgens de Internationale Gymnastiek Federatie 12 te jong om te mogen meedoen. De Amerikaanse turnvrouwen eindigden in Sydney als vierde en die krijgen nu alsnog de bronzen medaille.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 Thank you.